Drie uur, Eva de Jong met het NOS Journaal. Syriërs die de stad Homs zijn ontvlucht... doen melding van buitensporige wreedheden tegen de burgerbevolking. Het Britse televisiestation Channel 4 toonde gisteren beelden... die gemaakt zouden zijn in een ziekenhuis in Homs. Daarop is te zien hoe patiënten worden gemarteld. Sommige gewonden waren vastgeketend en geblinddoekt. De authenticiteit van de beelden is niet vastgesteld... maar VN-mensenrechtencommissaris Pillay zegt dat een VN-commissie... onderzoek heeft gedaan naar misdaden in ziekenhuizen in Syrië...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 Secretaris-generaal Valken van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn excuses aangeboden aan Brazilië. Hij zei vorige week dat Brazilië wel een schop onder zijn kont kon gebruiken. Hij doelde op de voorbereidingen voor het WK in 2014 in Brazilië die naar zijn zin te langzaam gaan. Brazilië had aangekondigd dat het niet meer met Valken wilde praten en dat hij zelfs het land niet meer in zou komen. De FIFA-bestuurder zegt dat zijn kritische uitspraken in de vertaling scherper overkwamen dan ze waren bedoeld. Of Brazilië genoegen neemt met zijn excuses is nog onbekend. Het weer droog en wisselend bewolkt. Minima vannacht van 0 graden in het noordoosten tot plus 4 in het zuidwesten. Overdag ook wisselend bewolkt bij een temperatuur rond 9 graden. Woensdag veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Ja, welkom in deze nacht, de nacht van dinsdag 6 maart. We hebben het vannacht over euthanasie en het is zo'n heftig onderwerp... dat ik er, dat ik er zo helemaal eh, verdiept was in mijn telefoongesprek. Wat net begonnen was met Paul, dat ik helemaal vergeten was dat het journaal eraan kwam. En als er iets eh, vaststaat op de radio qua tijd, dan is er wel het journaal. Dus daar kun je niet omheen. Uh, maar Paul, je hangt nog steeds aan de lijn. Ja, Toch? ja. De scheidslijn tussen uh, euthanasie en niet-euthanasie is, dus, is dus heel vaag. Precies, en voor eventueel mensen die net, die, net, die net inschakelen... We hebben het over jouw vader, want die heb jij in de... Of tenminste, naar aanleiding van... Uh, je hebt jouw vader, die had terminaal longkanker, longkanker in de jaren tachtig. En doordat hij uh, steeds meer medicijnen kreeg toegevoegd... zeg je, dat was eigenlijk een soort langzame euthanasie. Nou, hij kreeg het. Voorgeschreven, maar ik heb ze niet toegediend. En ik kwam daar natuurlijk ook in discussie met mijn moeder. Omdat die, uh, mijn vader wilde pers niet naar het ziekenhuis. En mijn moeder had gezegd, ja, maar hij kan een lomboeding krijgen. Dat is heel erg, en dan er sticht hij eigenlijk bloed en zo Ik zeg, nou, dan zorgen we gewoon voor vrijzakken en zo. Maar hij kan die lomboeding kan in het ziekenhuis natuurlijk ook krijgen. Ja, maar dan weten ze wat we moeten doen. Ik zei, ja, dan gaat hij ook dood. Ik ja, zeg alleen, is hij in een vreemde omgeving. Vindt hij verschrikkelijk. Dus ik had hem beloofd dat hij dus niet naar het ziekenhuis zou gaan, dan nou, had hij iets over van tevoren. Nou, dat, hij, hij, hij wist hoe ik in elkaar zit. Dus had hij daar rust in, want mijn moeder was daar, is eerder uit handengeveren, zal ik maar zeggen. Ook uit geboren oh, misschien. En ik, uh, het punt is dat je dus niet alleen voor pijnbestrijding middelen krijgt, want mijn moeder heeft ooit zware operaties gehad en dan kreeg ze en zei ze palderszalig, dan zweef je helemaal weg en dan zei ik expres dat ik meer pijn had dan dat ik had. En dan, oh, heerlijk. Maar die was daar niet vreemd voor op een manier dat ze daar raar door werd. Nee, ze had alleen op een heerlijke manier, bijna hemelse manier, geen pijn. Ja. Ja, dus, maar dat is in Nederland nogal een, een heikel iets. En morfine geven, ja, ik hoor dus van iemand een uh, soort stoot uit Hongarije. En je de regio uh, van dat ze, we zijn open dat welke in Hongarije. Terwijl ze daar veel achterlopen met de helische Maar hier in Nederland is men daar nogal op verhoudend over, om, om andere redenen. En ja, dan krijg je dus allemaal tussenmiddelen. Maar die hebben dus ook andere werkingen. En dat zijn meer chemische middelen. En ja, uh, dan krijg je dus toch een eerder comateuze toestand. En uh, dat is natuurlijk, uh, een comateuze toestand leidt eerder tot de dood. Dus je leidt eigenlijk als het ware, en dat, denk dat, ik ben ervan overtuigd dat het in de afgelopen 30 jaar bij heel veel mensen gebeurd is ongemerkt. Bidwelen uh, en dergelijke, die willen dat hun die geen pijn leidt. Dus die gaan daarin mee zonder erg, maar in feite wordt er dus heel veel euthanasie gepleegd, door, want dat noem ik euthanasie, als mensen dus voortijdig, dus voordat hun natuurlijke dood normaal gesproken zou intreden, uh, daartoe middels uh, pijnstelling en noem maar op worden ingeleid. En daar wordt het natuurlijk niet over gepraat. En we hadden het er net op vlak voor het nieuws over, tenminste er kwamen we erop van dat, dat het eigenlijk natuurlijk de tijdsbeeld is van euthanasie en vastleggen in regelgeving en wetgeving. En dat ik persoonlijk vind dat we daar moeten naar een gelukkige oude dag. Waarbij het in het schemergebied blijft niet vastgelegd, want we gaan mensen... Maar er manier mee om dat er altijd andere belangen spelen. dat het dus puur bij de persoon zelf moet liggen. Ja. Of dat nodig hebben, dan vindt hij dus een weg wel. En die mogelijkheid moet er ook zijn. Maar, maar is, is, is het echt zo er, door, uh, dat door pijnstillers dat je daar uh, in een komenteus toestand naar wordt geleid? Sowieso? Ja. ja, als je zo zwak bent dat je al terminaal bent, dan, uh, in een, in een eindstadium, dan uh, is dus iedere verzwakking... Iedere uh, uh, zeg maar slaapmiddelachtigheid en noem maar op... die zorgt natuurlijk dat, je, uh, dat alles gesedateerd wordt. Hè? Dat is alles dus vertraagd. En ja. dan dus ben je ook eerder aan een trager hartslag. En ben je, u begrijpt wat ik bedoel. Uh, mijn vader had op het laatst een, een hartslag. Toen kwam de huisarts nog even langs. En die, die voelde zijn pols en die was gewoon verbijsterd dat dat nog kon. Dan hoorde hij een tijd niks en dan was er weer een hartslag. En dat was een hartslag die, die medisch niet kon. Maar dat typt dus heel langzaam natuurlijk af. Ja. En dat is heel wat anders dan dat je dat onderbom van, ja, ik mag niet zeggen onderbom uit, zo is het wel, van pijnbestrijding, en ik ben ervan overtuigd dat dat ook anders zou moeten kunnen, eigenlijk een lichaam eerder ermee laat stoppen. Dat is toch ook uit nazi want dat is toch ook van buitenaf. Zoals jij stelt, wel, ja, want dan was je dan uh, dituze, uh, achteraf... nooit gevoerd. Nee. Uh, want, want, want dat betekent dat men zich dan... Ja, het is, het eigenlijk, het is het eigenlijk een hele makkelijke manier om met de ogen uh, toe en uh, bijna gesluierd mensen toch uh, wat eerder uh, af te laten geleiden naar het einde. En dat is dan voor iedereen, ook voor de omgeving vooral, uh, des te prettiger en, en, en minder uh, scherp. Ja, het is gewoon een Indirecte directe ja. vorm van zie En daar hoor je nooit wat over. Eigenlijk zou ik even een, een arts moeten hebben of zo die inbelt... Die, ...die misschien wat meer over dat, uh, over dat toedienen van pijnbestrijdende medicijnen kan ja. uh, vertellen... En, ik, ...en de bijwerkingen daarvan. Als je nou nog eens een arts spreekt, dan dat is een beetje hetzelfde... ...als dat mensen bijvoorbeeld onder narcose worden gebracht. Dan zeggen ze heel vaak, ja, je is onder narcose, je merkt niks. Maar heel, heel vaak is dat neurolet-analysie. Dus wat is dat nou? Dat is een vorm van pijnbestrijding gecombineerd met slaapwilder, zeg maar. En dat betekent dat je dus niet bij je bewustzijn bent, maar dat je, zoals in je slaap, als je iemand aanraakt die slaapt, dan reageert hij ook. Of hij kan zelfs uh, een beetje in een tussenstadium zitten. Dat betekent dat je dus niet helemaal weg bent, maar dat je in ieder geval uh, in een slaaptoestand zit. En dat is niet hetzelfde als een echte narcose. Ja. Yeah. Daarbij nou, kan je dus op bepaalde prikkels reageren. Bij bepaalde operaties is dat ook een voordeel, omdat ze dan geen wendige organen weten of ze fouten maken of niet. Ja. En dan en op Alleen achteraf slaap je en dan weet je het niet meer. Nee. Goed, want dan is je de, de, de korte termijn geheugen dan verbroken na nou, je slaapje daarna. En dan heb je wel degelijk dus gereageerd tijdens een operatie. Of je blootgegeven, of, of kwetsbaar geweest, of. of ik ben heel geweest, maar dat weet je na nou, afloop niet meer. En dan zeggen ze, ja, u was onder narcose. Maar dat is niet waar. Ja. Dus er zijn heel veel dingen in de medische wereld die voor de omgeving en voor de patiënten uh, prettig zijn. Niet ja. tijdens sommige dingen, maar daarna. Alleen, ja, uh, ja het, het, het, het, het is een beetje het geheim van de smit natuurlijk. Ja. En ik vind, als je eerlijk over uit de nazi spreekt... Het heeft niks met geloof te maken of wat dan mag je Je mag geloven, zij meer mag ook niet geloven. Dan vind ik dat het iets is wat bij de persoon zelf hoort en wat niet op een indirecte uh, ingeburgerde manier, via wat voor derde manier dan ook, erin hoort te sluipen. Want okay. dan ben je daar niet eerlijk over bezig. Ja. Jouw punt is duidelijk, Paul. Eigenlijk, eigenlijk poneer je ook een beetje een vraag van, uh, ja eigenlijk is het een vraag een beetje aan de medische wereld van... En ook aan de politiek, waarom uh, wordt daar niet over gesproken? Over dat het toedienen van medicijnen... eigenlijk zou je een langzame vorm van euthanasie kunnen noemen. Ja, en dan is het schijnheilig om zoveel aandacht aan het euthanasie gebeuren... Precies, uh, direct het, het met het pilletje. Maar op te besteden. Ja. En dat leidt eerder af... En dat geeft eerder een verkeerde richting, waarbij verkeerde mensen, want er zijn altijd dan weer belang aan nou, zodra de derde spelen. Ja. Het, het woord zeggen of wat dan ook, een verkeerde drijfveren spelen. Dat het gewoon om de persoon zelf gaat. En dan is het een niet zo heel gek veel anders als het andere, alleen ja. op een veel langzamere en onopvallendere manier. Duidelijk. Paul, dankjewel voor jouw voor jou belletje. Ik, ik hoop dat er misschien even een arts of, uh, of iemand die de, die de medische kennis heeft, eventjes nog inbelt uh, naar aanleiding van jouw verhaal. Dat zou interessant zijn. Da dankjewel. Goedemiddag. Uh, ik heb ook aan de lijn Erik. Erik, goeienacht. Ja, goeienacht, dat past meneer Erik. Je hebt even een um, tijdje moeten wachten. Ja, het gaat bij mij twee kanten op. Um, ik ben inderdaad, wat u de vorige bellers ook al zeiden, over zelfbeschikking dat mensen het zelf moeten beslissen. Zeker okay. als ze bij de volle verstand zijn en dat ze het eventueel vast kunnen laten leggen met een goede kennis of een familielid of wat dan ook. Van als het zover is, dan wil ik het niet meer. Ja, dat zijn mijn, mijn uh, technieken net ook. Dan is het eigenlijk bijna een soort, uh, net als een donorcodiciel. Ja, maar dat is dus mijn tweede ding. Want als ik zeg maar op straat aangereden zou worden door een auto... Ja. dan kan ik dus wel zeggen... Ik, word, ik wil niet gereanimeerd worden met een plaatje. Ja. En dat is dan eigenlijk ook een soort van euthanasie. Want ik wil niet dat je me helpt, laat me sterven. Uh, ja, dat, dat, dat, dat is inderdaad een hele dunne scheidlijn die daar... Uh... Ja, nee, precies. Dus daarom, ik denk dat, er wel, dat de scheidslijn tussen dat de mensen er niet... Waarom mensen er niet over willen praten? Want ik, ik ben 43. Ja. En ik, de laatste, ik heb met mijn vriendin erover dat ze, ja, Als ik ergens een zwaar ongeluk had en mijn hele benen zijn eraf gereden... Of weet ik veel wat. En mensen proberen mij te helpen en ik lig in het ziekenhuis en ik word wakker. En ik heb geen benen meer. Wil ik dat überhaupt? Ja. Dus dames zeg ik, je mag dus wel zeg maar, zo'n dingetje hebben van... Ik wil niet gereanimeerd worden... Uh, als je, maar je mag niet zeg maar, beslissen over jezelf als je zeg maar, oud en pijn hebt. Want net wat ik zeg, wie beslist wat pijn is? Je, je hebt ook mensen die hebben geestelijke pijn. Die, die hebben ook op een gegeven moment geen zin meer in hun leven. En uh, die gaan naar de dokter en die zeggen, ja dat kan ik niet maken. Of die worden dan opgenomen of weet ik veel wat. Of die springen voor de trein met alle ellende van dien. Ja. Ja, en de vraag ja. is dan inderdaad uiteindelijk, wat is dan ondraaglijk lijden? Ja, dat, dat sowieso. Maar het, het is ook de beslissing, net wat we tevoren twee bellen zeiden, van, je, je hebt... Je mag, in je hele leven mag je alle beslissingen maken die iemand wil. Maar over de dood, daar wil mensen niet over praten. Nee. Maar waarom zou dat dan zo zijn? Omdat mensen het één vinden, denk ik. Ik weet het niet. Omdat mensen denken van, ik weet niet wat hier, er hierna is. of Is er een hierna? Of stopt alles? Of weet ik veel wat? Ik denk dat het meer gaat om de mensen die er omheen zitten. Dat, dat die de pijn ervan hebben of zo. Ja, D dat, dat hoor je ook wel eens. Hè? Dat, dan, dat je dan ja, misschien vindt een vader of een moeder... Uh, die, die, die wil een eind aan zijn leven maken, maar die kinderen zijn er absoluut op tegen ofzo. Of, of er zijn nog mensen uit hun omgeving die, die, die hun nog nodig hebben of zo. Je, je kan ook zeggen hebben, mensen die een bepaalde verantwoordelijkheid naar hun omgeving. Ja, nee, dat, dat, dat is wat ik bedoel, weet je om. En uh, kijk, met, met die discussie met mijn verdiening zei ik van, ja, maar je weet niet wat je mist. Ik zei, nou, dat weet ik ook niet. Als ik morgen ook uit mezelf overleef, dan weet ik ook niet wat ik mis. dan heb ik alles gehad wat ik heb gehad, en dan is het klaar. Ja. Maar daar, daarom is mijn discussie, die discussie, die scheidslijn van mij, dus zien met oudere mensen. Het gaat veelal over oudere mensen. Ja. En ik vind dat het op een veel breder vlak moet gezien worden. Ik vind dat, kijk, als, als kinderen worden geboren met, met een verschrikkelijke handicap of een open rug of ik, noem maar wat, noem maar, van weinig levensvatbaar, dan wordt het kind ook vaak uh, laten te inslapen. Ja. ja, want daar zeg je wat. Hè? Want dat, dat was natuurlijk uh, afgelopen week was dat in het nieuws. Dat, dat dus een open ruggetje, dat het helemaal niet noodzakelijk tot, uh, tot ontzettend een pijnlijk leven hoeft te leiden. Uh, soms maar tot een, uh, een verlamming in een heel klein deel van je lichaam. Waardoor er uh, volgens mij waren het in de dertig uh, uh, baby'tjes de afgelopen jaren onnodig uh, zeg maar, uh, uh, het leven uh, hebben gelaten. Ja, maar wie, wie beslist dan of, of die verlamming niet pijnlijk is voor het persoontje? Nou ah ja, dat is dus de vraag. Dat dat, beslissen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat hebben dat... de artsen waarschijnlijk beslist. Want dat staat in de... Hè, op een gegeven moment is dan een wet uh, opgesteld waarschijnlijk. Uh, of tenminste waarschijnlijk, dat is zo. De euthanasiewet met erin de bepaling uh, wat dan wel of niet ondraaglijk is. Ja. En iemand heeft toen bedacht van nou, uh, uh, een open ruggetje. Uh, of dan heb je ook een mooie medische term voor die me even uh, ontschiet. Ja, we noemen maar even wat. Ik bedoel maar wat. Precies. Uh, uh, dat hoort daarbij. Dan, dan, mag, of, dan, dan kun je maar beter het leven van zo iemand beëindigen. Terwijl het ja, maar... nu dus naar afloop blijkt, uh, na, na de onderzoek en nieuwe kennis, van dat, dat hoeft helemaal geen ondraaglijk leider te worden. En daar hebben maar... die mensen dus nooit zelf over kunnen beslissen. Nee, precies, maar ze hebben het ook nooit zelf gevoeld, toch? Ja. Ja, maar zo is het toch wel. Ja, maar dat, dat is een beetje makkelijk. Ja, nou, dat vind ik niet zo heel makkelijk. wie bepaalt voor mij of voor het voor persoontje zelf van wat wel en wat niet kan? Nee, maar de, ja, niemand dus. dus. Dus zou hij gewoon moeten blijven leven... totdat hij dan op een gegeven moment... als je dan voor euthanasie bent... zou je zeggen, nou, hij moet blijven leven... net zolang totdat hij zelf kan bepalen... Eh, of hij dat nog wil of niet. Ja, zo, zo kan je het zien. Want maar, als iemand eenmaal ja. geboren is... Dan, dan, dan, dan gaat dat toch in, dat zelfbeschikkingsrecht? Ja, maar dan, dan zijn er vaak de ouders die erover gaan beslissen. Van, willen we het wel of denken wij dat het lijden slecht te groot is of niet? Ja, precies. Maar die ouders zijn dan misschien verkeerd geïnformeerd. Want die hebben te horen gekregen, ja, open ruggetje, dat wordt, dat wordt, geen, dat wordt een, een, een leven wat niet te doen is. Ja, oké. Okay, okay. nou, nou gaan we inderdaad te ver over het open ruggetje, denk ik. Wat, wat mij meer om ging is van... je hebt, je hebt euthanasie ouderen... maar je hebt wel zelfbeschikking... Als, jij zegt van, uh, als je op straat ligt met, weet ik wat, verwondingen of een auto ongeluk en die wil niet gereëneerd worden. Dat mag het wel. Ja, ja nog en Daar zit voor mij ook het last van. Ik kreeg net ook een mailtje van, uh, van ene, uh, Martijn... en die zegt... Wat ik me afvraag als atheïst-agnost is het volgende. Ik begrijp de morele bezwaren van gelovige mensen met betrekking tot euthanasie. Dat het Gods wil is wanneer een leven zou moeten eindigen en niet de wil van de mens. Maar hoe kijken jullie dan aan tegen de vaak zware medicatie die patiënten krijgen in hun laatste levensdagen om het leven toch draaglijk te maken? Ook ja. dat is het beïnvloeden van het leven door menselijk ingrijpen. En, en dat is er dus zo. Want je, je hebt zelfs ook, er zijn religieuze mensen, christenen. Uh, uh, vaak uit de wat meer uh, zwaar gereformeer, ge, uh, gereformeerde gemeentes. Die hebben bijvoorbeeld dan ook geen, uh, uh, hoe zeg geen je dat? medicatie. Die Precies, die, die willen geen medicatie zeggen. nou wij, wij geloven dat God alles wel repareert, dus dan uh, en zo niet dan niet. Ja. Uh, en, en dat is het ook. Je komt op een heel vaag grensgebied uit. Van, nou wat, ja, dat... wat is dan menselijk? Alles is menselijk invloed. Want als ik een pilletje slik voor mijn hoofdpijn, dan, dan is dat ook al iets wat we als mensen ja. bedacht hebben. Ja, ik denk inderdaad dat het een moraal is van bepaalde mensen in je omgeving en, en hoe de mensen waar je mee omgaan, hoe, hoe die ermee omgaan, inderdaad. Ik, ik blijf er eigenlijk inderdaad wat de vorige bellen zo gezegd. Je hebt gewoon wel het recht tot, tot zelfbeschikking. Van wat jij wil of wat jij niet wil. En dat, je mag het in je hele leven met allerlei dingen doen. Maar als het, op het punt komt van de dood of van het levensbeiliging, dan, dan gaan men het heel vaak moeilijk doen. Ja, maar goed, dat, ik, ik. Ik snap het ook wel. Want het is wel eventjes iets anders dan dat je. Uh, bijvoorbeeld jezelf in, in leven houdt of zo. Kijk, ja, al, al die andere bedoel... dingen zijn natuurlijk ter bescherming van het leven. Ja, dat snap ik. Maar ik, ik, ik ben zelf niet gelovig of zo hoor. Ja. Maar je, je, mensen zijn wel. Ik heb leven en dood. Dus mensen mogen wel beschikken over dat er een leven komt, maar niet over de dood. Uh, ja, de, als je gelooft dat, dat jij zelf niet degene bent. Uh, uh, uh, zeg maar, als je in God gelooft, dan geloof je natuurlijk, of, of natuurlijk, waarschijnlijk dat God jou dat leven gegeven heeft. En dat, dat God daar een bedoeling mee heeft en dat hij dat allemaal bedacht ja, heeft en daar een plan mee heeft. Kan, dat... Dan kan God jou dat, dat idee geven van als ik, als ik dit en dat heb, dan wil ik het niet meer. Ja, dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Ja, dat zou je ja, kunnen zeggen. Ja, ik ben, ik, ik ben, ik ben niet gelovig in de zin van ik ben in de Heer of wat dan ook. Ik, ik geloof gewoon in, in, in, mijn, eigen, in mijn eigen geest en mijn eigen kracht. En uh, ik ben ook nou nog bij, gelukkig bij mijn volle uh, verstand verstand uh, zijn. Ja. Maar als ik heb, daarom heb ik een discussie met mijn vriendin erover. Ja, als, als ik ergens op straat ben, ik zit erover na te denken. Van, wil, ik, wil ik dan wel gereanimeerd worden of wil ik dat niet? En ik besef me ook heel goed dat als ik daar lig en die, die ambulancebroeders komen eraan... mensen willen me helpen. En dat is het is een kaartje dat die mensen ook ontzettend moeilijk ja, is. Ja, niet reanimeren vind ik een hele lastige. Maar uh, no, nog even over het puntje net. Er staat natuurlijk, als je, als je dat nog even over het geloven hebt, de staat in de Bijbel staat... gij zult niet doden. En uh, nee. eh, wat ik, las ook net, ik had me eventjes uh, een beetje ingelezen ook op het onderwerp wat er verschillende standpunten over zijn. En de meeste religieuze instellingen zeggen, ja, uh, hoe dan ook, euthanasie is een vorm van doden. Uh, ja. Dan wel bij jezelf, maar goed, als, als God je dan opdraagt om dat niet te doen, uh, dan wel bij iemand anders, dan ook niet bij jezelf. Ja oké, okay, maar dat, dat, ik, dan, dat begrijp je inderdaad op het religieuze vlak. En er zijn ook heel veel mensen die zijn natuurlijk niet gelovig. Ja, ja, en daar is, dat, daar is dat weer anders voor. Daar zit hem een gewoon een beetje, een beetje de schuillijn in. En ik denk dat als Nederland. Ja, dat is gewoon een, een christelijk land in principe. Ja, daar zijn een beetje de, de, grond, de, de, wet, de grondwetten op, op gebaseerd allemaal. Dat klopt. Maar er zijn zoveel verschillende volkeren tegenwoordig in Nederland. verschillende culturen die er allemaal anders over denken. Je hebt atheïsten, je hebt hindoeïsten. noem het allemaal maar op wat je allemaal hebt. Ja. Dus ik denk dat, wetten, dat er ook over gesproken mag, moet, moet worden. Nou, daarom zeg ik van, ja, ik, ik zit zelf ook te denken, en dan bedoel ik niet over euthanasie, maar van wat wil ik als, als ik daar lig? Ja. Wil, ik dan, wil ik dan gereanimeerd worden? En als ik dan niet gereanimeerd wil worden, dan is het een soort van vrijwillige euthanasie wat ik op mezelf laat plegen. Klopt ja, want ik vind dat dan zoiets geks, want de benen natuurlijk eigenlijk al dood, eh, als er niks gedaan wordt. Ik, ik bedoel zeg maar, ik lig helemaal in de kreukels en stel dat ze mij gaan reanimeeren en ik lig in een rolstoel, hoe wil ik dat überhaupt? ja dat, dat is wat ik bedoel, dus het is een vrijwillige beschikking, een eigen beschikking die besluit neemt van wil ik dat of wil ik dat niet. Precies, precies. Lastig. Ja, dat is inderdaad. Dat, dat vind ik dat is een hele dunne scheidslijn. Maar het is, ja, je moet het in, denk ik individueel bekijken. omdat het gewoon wettelijk gezien niet kan. Dat, dat klopt. Omdat allemaal regels zijn in het algemene zin. Ja. Wordt het gewoon heel lastig. En uh, ja, ik hoorde ook het verhaal over die mevrouw in, dat, uh, in de vleugel, in het verzorghuis. Die zei ook: ja, als het echt pijn heeft, dan wil ik het, het niet meer. Maar ja, ze ligt daar wel. En daar kan het niet gebeuren. Dus dan moet ze naar huis. Ja. Nee, dat, dat klopt inderdaad. Ja. Je, je hebt gelijk. Ik, uh, ik, ik vind het een. Uh... Er zit zoveel nuance in, ook inderdaad, omdat je zegt: nou, het gaat altijd om individuele gevallen. Want je hebt natuurlijk ook: eh, ja, de, ze moeten wel op een, op een gegeven moment algemene soort beslissingen nemen. Want er moet wetgeving voor zijn, er moet beleid voor zijn. Maar je hebt natuurlijk ook de mensen, of de gevallen waarbij je mensen eigenlijk tegen zichzelf zou moeten beschermen. Ja. Eh, dus wat dat betreft is het zo lastig om één lijn te trekken. Dat, dat is het inderdaad, ja. maar dan, dan, je, net Maar waarom moet je die mensen tegen zichzelf in bescherming nemen? Nou, kijk, als, die, als die mensen dat zelf willen, of, of ze Kijk, als, als, ze, als ze nou niet helemaal goed bij de hoofd zijn, ik noem maar even... even, even londer, ja, ja. Dan, dan is het anders. Maar als, je, als iemand gewoon bij zijn volle verstand besluit van... Ik, ik heb er zoveel ellende mee gemaakt, ik trek het gewoon niet meer... Ja. ja, dan is dat diegene zijn eigen besluit. En omdat het dan niet wettelijk gezien kan, dan krijgen we dus alle ellende van dien dat ze even of voor een trein springen of weet ik veel wat. Tuurlijk, maar, maar, maar stel nou, ik, ik zat vanmiddag dat ik er eventjes uh, hypothetisch over na te denken. Stel uh, iedereen zou gewoon ten alle tijden het recht hebben om zijn eigen leven te, te beëindigen. Ja. ja, dus eigenlijk zou je dan een theorie zou je een pilletje allemaal op zak mogen hebben om je om je eigen leven weg te nemen. Zo denk ik dus ook ja. ja? nou, maar ja. Stel, stel je voor: ik, uh, uh, ik, ik heb een vriendin en die, uh, die maakt het uit. En ik ben er op dat moment zo kapot van: ja. ik, Weet je wat, ik uh, maak er een eind aan. Ja, is, is, dat, dan, uh, is dat dan prima? Dat is dan toch jouw beslissing? Ja, maar dan, uh, misschien uh, doet mijn vriendin dan vond week wel zelf omdat zij zich schuldig voelt. Ja, maar dat is dan niet jouw beslissing. Ja, nee, maar dat is wel mijn, mijn schuld, nee, dat, zou je nee, kunnen dat, zeggen. Nee, dan denk je nou over het gevolg, wat je, wat je niet kan overzien. Want dat, dat, is, dat is niet. Kijk, als, als, als ik, als ik morgen besluit om door rood, door rood te lopen. en iemand moet kijken euh, op, op de remtrap of het auto. en dan kop de auto eruit. dan is het mijn schuld. Maar als hij door rood rijdt. Je, het, het, is, het is gevolg en oorzaak, weet je wel? Precies, maar de, de, de kernvraag die, da, die daarachter ligt. Het is natuurlijk wel van welke verantwoordelijkheid heb je ook naar je, naar je omgeving? Nou, je hebt een verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja, maar toch ook voor je, voor je naasten en je familie en je, en, je, en je vrienden? Ja, maar ten eerste voor jezelf denk ik. Ja, maar goed, de, de vraag is dus, kan iemand dan uh, zomaar in een, in een opwelling bepalen van, hé, hey, het is klaar, zonder dan uh, dat, dat iemand dat anders nou, even moet ja, toetsen? Ja, dat, dat, is, dat is misschien wel, je moet niet, nou ja, het is heel zwart heeft is geen een pilletje op. Dan zou je inderdaad met een dokter kunnen zeggen, dan zou je vanuitleggen van, nou, ik zie het gewoon helemaal niet meer zitten. En ik ben bang dat als, als het zo doorgaat, dat ik inderdaad mezelf dan, dat daarmee andere mensen pijn ga doen. Ja. En dan zou misschien maar nog dat een dat soort middenweg zijn dat, dat de, de dokter zegt, een... nou, denk er nog een weekje over na? <laughs> ja, dat zou hij kunnen zeggen. Ja, maar ja, dan kan het in die week ook gebeuren. Maar dat, ja, mensen, mensen, ik vind wel, mensen mogen het zelf beslissen. En wat wat de oorzaken er is, is wat je ook beslist in je leven, er is ja. altijd een oorzaak en gevolg. Ja. En het maakt niet uit in wat, in wat voor toestanden je heeft niks met dood en leven te maken. Maar gewoon alles wat je doet heeft een gevolg. Dat klopt. Maar dan wordt het dan weer zo algemeen. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, dat, dat, dan is het toch heel makkelijk voor jezelf om te zeggen van als mijn vriendinnetje er maakt en ik doe dat, dan gaat zij dat misschien ook doen. Maar dat weet je niet. Nee, maar ja. ja ik, dus dat dat werkt. ik. Er is altijd een oorzaak en een gevolg. En ik vind gewoon, je hebt, je hebt je eigen leven. Dan moet je zelf uh, achter staan. Je moet zelf je beslissingen nemen. Je moet niet in de waan in de van de dag zoiets gaan doen ofzo natuurlijk. Dat doen mensen best wel. Maar nee. met een beetje verstand, je zullen best wel goed nadenken over waarom ze het doen. Ja. Erik, uh, ik vond het uh, interessant om even met jou uh, van gedachten over te wisselen. Dank je wel. <laughs> Dank voor jouw belletje en uh, bl blijf nog even luisteren. Ga ik zeker doen. Goeienacht. Dank je Dag. Ja, wat een, uh, wat een onderwerp. De mailbox uh, die stroomt ook aardig vol. Uh, iemand mailt tegen euthanasie. Inderdaad, religie speelt een uh, grote rol, zegt diegene. Uh, uh, ik ben ook tegen abortus, ook tegen euthanasie. Het leven is meer dan je dood zelf bepalen. En bepalen wanneer de pijn ondraaglijk wordt. Ehm... Uh, Iemand mailt, die heeft zelf een hoge dwarslesie. Uh, hierdoor geen hand- en beenfunctie. Ik ben aangereden op mijn vierde jaar. Ik moet alles met mijn mond doen, ook mailen en dergelijke. Volgens de arts had ik 1% kans op overleven en ik ben er nog steeds. Ondanks dat ik niet veel sociale contacten heb, ben ik blij dat God mij heeft laten leven. Ondanks de vele beperkingen is het leven, mijn leven dus in dit geval, toch heel waardevol. Goeie uitzending verder. Ja, nou dat vind ik wel ontroerend. Dat, ja. Dat betekent dus dat inderdaad, terwijl misschien andere mensen voor haar hadden kunnen beslissen op dat moment... of haar ouders van, hé, hey, het is het niet meer waard. Dat zij achteraf zegt, of nu zegt van, hé, hey, mijn leven is ondanks mijn lichamelijke beperkingen nog ontzettend waardevol. Ik uh, loop nog even door mijn mailbox. Uh, iemand die vraagt wat aan mij of ik zelf wel eens te maken heb gehad met iemand die, een familielid die, uh, die ondraaglijk lijden... Meemaakt ja, nee, dat is inderdaad de vraag: van kun je dan? Laat je een familie het leven? Is dat dan juist niet uh, uh, erg als je zo iemand niet het recht geeft om het leven te beëindigen ja, en dat dan eventueel in naam van God te doen of omdat je gelooft? Ja, ik, ik kan er niet zo goed antwoord op geven. want Ik, ik heb dat uh, nog niet heel, heel, heel erg meegemaakt. Ik heb wel een, een oma die heel erg dementerend is, uh, maar ja, nee, ik vind dat, uh, Ik ga daar nog eens even over nadenken. Misschien kom we zo nog even op terug. Laatste mailtje, wat ik even afloop. Oh, dat is een heel lang verhaal. Die ga ik even tijdens de muziek lezen. <laughs> Anders wordt het zoveel gepraat. Het is ook soms wel even goed om even te overdenken wat er allemaal gezegd is. En uh, niks is daar beter voor geschikt dan een, uh, een, mooi, uh, een mooi stukje muziek. En in dit geval is dat het nummer Above the Clouds. Oh, in the heat of the night. Well, No, no, no, no, no, no, you will remember. Above the clouds van ILO. Ik uh, kreeg net uh, even de term door spina bifida, zo heet dat een, een opruchtje. Uh, er bellen ontzettend veel mensen in en er wordt ook uh, ontzettend veel uh, gemeld. Het is duidelijk een onderwerp wat uh, ontzettend leeft. Uh, even kijken hoor. Ik, nou, de, de mail die stroomt helemaal vol, die probeer ik een beetje bij te houden. En ondertussen ook nog het telefoon en het uh, Twitterverkeer. U kunt uh, nog steeds ook reageren via nacht.eo.nl of via Twitter met dit is de nacht of hashtag dit is de nacht. Uh, het is ongelooflijk, want er bellen zoveel lijnen en toch pik ik er dan weer Timo uit. Timo, goedenacht. Ja, hi Rensen met Timo. Altijd welkom hoor, als jij belt. Ja, nee, ja, andere luisteraars zijn ook welkom, toch? Zeker, die hebben we ook al gehad uh, de afgelopen, uh, wat is het alweer, bijna anderhalf uur dat we hierover praten. Het wat... erg uh, begeesterende begeisterend, uh, discussie. Mensen zijn er toch heel gepassioneerd over. Ja, het is natuurlijk ook best een, uh, een heftig heftige onderwerp. En jij bent er ook erg gepassioneerd over, merk ik. Ja, nee, zeker. Ik ben ook een beetje zoekend. Want het is, niet, uh, het is natuurlijk helemaal geen zwart-wit onderwerp. En er zijn allemaal gevallen waarbij ik, ja, dat is dan ook wel weer zo. Ja. Dus, dus het is iets waar je waar je mening maar heel langzaam over kan vormen, denk ik. Maar wat is jouw eigen mening, hè, Timo? Nou, <coughs> ten eerste zou ik... Uh, ja, wilsbekwaamheid staat toch wel centraal, zeg maar. Alleen aan het begin van je leven, aan het eind van je leven... Kan je er natuurlijk wel problemen mee krijgen. In die zin van dat je niet meer goed kan verwoorden. of niet meer goed kan nadenken. Ja. Dus dat is inderdaad wel een grijs gebied. Maar dan vind ik wel dat de familie, zeg maar. Ja, er het meeste recht over heeft. om daarover te beslissen. En niet. Uh, maar, maar om, om, te... om meteen even een, een voorbeeld te noemen. Dat mailtje wat ik net voorlas van, uh, van iemand die, die zelf een dwarslezie heeft. en. Uh... 1% kans had op overleven en misschien uh, destijds een heel slecht vooruitzicht had... Uh, toen ze op haar vierde jaar werd aangereden. Misschien hadden die ouders toen wel uh, ook kunnen beslissen van... hé, hey, uh, het is beter als het nu afgelopen is. Ja, dan had je dat mailtje nooit gehad. Dan had ik dat mailtje nooit gehad, nee. Maar uh, uh, sterker nog, dan had diegene nooit een waardevol leven gehad... waar ze in principe wel gewoon recht op heeft. Ja, maar zo, zo, zo spreekt geen, spreek geen enkele doden... Het zijn niet alleen maar mensen die vrijwillig of in goed overleg zijn, ged zijn gedood. Als je het dan zo plastisch moet omschrijven. Ja, ja het, dat, dat snap mensen. ik. Maar als, als je de kans hebt om te blijven leven, dan is het. Eh, hoe zeg je Ik vind het wel heftig dat je zegt van nou, dat, mogen dan, dat mag familie bepalen. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat die, mijn, mijn, vorm naar mijn gevoel, daar het meeste recht op hebben. Als er dan al iemand over moet gaan. Ik bedoel, God geeft geen antwoord als je iets vraagt. Dat is, uh, daar, daar kun je heel lang over twisten. Ja, en nou, als iemand, als God tot iemand spreekt, zal hij toch wel tot de familie spreken. En niet tot een of andere radiopresentator. Wat, bedo wat bedoel je daarmee? Nou, dat, ik vind dat je moet oppassen om te oordelen over de situaties waarin andere mensen zich bevinden. Want jij, je haalt net aan, gij zult niet doden. Maar volgens mij gaat er nog iets aan vooraf. Is, heb je naast de lief gelijk uzelfen? Zeker. Maar uh, verkleinader? Nou, dat als je zo sterk wil maken dat mensen niet, uh, zeg maar, onterecht of onrechtmatig in jouw ogen misschien gedood worden. dan zou je misschien ook sterk moeten maken dat de, de zorg rond het einde van het leven voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. En dat er ook geen wachtlijsten zijn voor hospices. en dat dat ook door de basisverzekering wordt vergoed. Ja. En niet alleen maar uh, weggelegd is voor een aantal mensen die dat kunnen, zich kunnen veroorloven. Nee. Is dat zo dan? Nou, dat weet ik niet. Maar het lijkt me nogal een kostbare aangelegenheid om dat uh, zo liefdevol op te vangen. Dat klopt, met zo'n hospice zoals in het begin in de reportage zat, bedoel je? Ja. Ja, ja daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, of dat voor iedereen... Uh, dat weet ik niet. Of dat voor... Iedereen beschikbaar is, maar goed, de, de, het lijkt me dat er voor iedereen in ieder geval een vorm uh, beschikbaar is van, uh, van zorg aan het einde van je leven. Nou, ik maar om, de om de nog de eventjes, want dat is misschien belangrijker terugkomen, wat jij net zegt. Kijk, wat ik zeg over gij zult niet dood, dat, uh, dat, dat, dat geldt vind ik voor mensen die ervoor kiezen om te geloven. Dat, dat ja. ben ik dan zelf en dat zijn uh, nog een heel aantal luisteraars, maar ook een heel aantal niet. Dus je houdt er niet iedereen aan? Nee, nee ik, ik vind, weet je, los van uh, euthanasie, wek nog even niet helemaal erover uit bij eigen mening. Dat is ook niet het belangrijkste. Maar ja. uh, ik vind wel dat iedereen recht heeft zelf om te beslissen of hij al dan niet gelooft en, uh, en die leefregels uh, aanhoudt. Mm -hmm. Dus het is absoluut niet mijn doel om iemand uh, op te leggen. Uh, uh, ik bedoel, ik vind wel dat, dat niemand iemand anders mag vermoorden. Maar euthanasie is wat dat betreft een heel grijs gebied. Ja, en als je dan een arts hebt, zeg maar, dat je wil langzaam aan je begint te ontglippen. Zou ik het dan dus een arts, een arts hebben die lichtelijk indifferent staat ten in aanzien van euthanasie, zodat hij je niet stuurt? Snap je wat ik bedoel? Niet helemaal. Nou, als een arts echt heel erg overtuigd is in, zijn, in het, het feit dat hij niet geen euthanasie wil toestaan. Ja. Want ik weet niet of je net goed geluisterd hebt naar die communicatie tussen die arts en die oudere dame. Maar die arts die is heel dominant aanwezig in dat gesprek. Ja. En die stuurt in feite de wil van die mevrouw, die wat ouder begint te worden, ja. heel ja. erg naar waar hij zich prettig bij voelt. Ja. Nou, en ik heb dan liever een arts die gewoon open staat. voor dat kleine beetje wil, wat ik nog ter beschikking zou hebben, dan eventueel. Ja, maar goed, dat, dat geldt ook niet voor elke arts. Dat geldt ook voor een arts die juist heel erg voor euthanasie is. Die zal waarschijnlijk weer eerder zeggen. Nee, ik zeg ja. Indifferent. Ik, zeg, ik heb liever een arts die er indifferent in zit. Ja, maar er is toch niemand die er helemaal objectief tegenover staat? Nou, ik hoop van wel. Ik hoop dat ik een arts heb in mijn laatste dagen, die niet nog heel erg fanatiek voor of heel erg fanatiek tegen euthanasie is, maar die maar ja, mijn laatste restje wil, zeg maar, daar genoeg ontvankelijk voor is om dat te respecteren. En bovendien denk je niet dat, zeg maar, want euthanasie is in dit land volgens mij best wel met de nodige zorg omgeven. Mm -hmm. En ja, daar werk je zeg maar als, als kring van naasten geleidelijk aan naar ik aan. Dus dat, denk je, dat je niet dat, dat, dat, dat, dat dan zeg maar het verdriet per saldo kleiner is dan als dat zeg maar heel abrupt gebeurt... bijvoorbeeld doordat iemand uh, door, door een moord of wat dan ook uit leef wordt ge gegrepen? Ja, dat weet ik niet, dat, dat kan ik natuurlijk nooit zeggen. Of door zelfdoding? Ja. Dan zou je toch beter je, je, je kracht kunnen concentreren op het, het, het voorkomen van uh, moord of doodslag... Ja, maar dat, Pas, dat, dat is natuurlijk een, een scheve vergelijking. Want iemand die vermoord wordt of zelfmoord pleegt, die, die, uh, dat, dat, dat, dat is iets waar je dan geen invloed meer op kunt uitoefenen. Maar als iemand, het gaat mij om het verschil tussen iemand die, die al ondraaglijk ziek is, of in ieder geval iets wat in die, een beetje in die categorie valt. En dan de vraag van, uh, wat is dan beter wel of niet euthanasie toepassen? Kijk, als nou, iemand vermoord wordt, beetje, dan heb het, je sowieso niet de keuze. Het is volgens mij een beetje het verschil tussen als je een klein jongetje op straat, iets ziet doen wat niet mag, dan spreek je hem aan. Maar als je een beer van een vent van twee meter lang en één meter breed op straat... is die doen wat niet mag, dan doe je het niet. Dus met andere woorden van een arts die ontvankelijk is voor discussie... en een familie die zeg maar emotioneel geraakt is... daar is het makkelijk tegen argumenteren. Maar wees maar eens zo flink tegen een moordenaar. Ga die maar eens overtuigen dat hij geen mensen mag doden. Ligt daar je bekeringsdrift maar op. Maar verwijt je mij nu bekeringsdrift, want... Nou, dat dus zo voelt het een beetje, ja. Oh ja? Ja, omdat je zo gepassioneerd in die discussie zit, ja. dat je zelfs het nieuws bijna vergat. <laughs> ja, dat is waar. maar Timo, moet je luisteren. Ik, ik heb, kijk, ik heb ik heb natuurlijk, ik neem mezelf mee in deze uitzending. Ik ben ook een persoon ja. met een mening. Maar, ja, maar ik leg niemand mijn mening op over. hoor, Timo. Je hebt absolute vrijheid om uh, voor iets anders te kiezen. En daar heb ik alle respect voor. Nee, maar je hebt het alleen maar over andere mensen. Je hebt, je hebt zelf nog nooit voor zo'n keuze gestaan. Nee. Je hebt, zelf, je hebt zelf, want je kent nog niet eens alle vormen van leden die er mogelijk zijn in deze wereld. Zeker niet. En zeker niet van dichtbij. Nee. Maar, maar wat, weet, wat wil je daar dan mee ik zeggen? Je, ik vraag je alleen om heel voorzichtig te zijn met uh, het ontwikkelen van passie in deze. Ja. Zodat je uit eigen ervaring kan spreken in plaats van alleen maar zeg maar vanuit je geloof die passie te ontwikkelen. Ja. Nou, uh, dankjewel voor je opmerking. Maar ik, ik, ik ervaar dat niet helemaal zo. Ik, uh, ik ga daar gewoon uh, met een hele open blik in. Alleen ik ben wel gepassioneerd omdat ik het een heel heftig onderwerp vind... met een heleboel persoonlijke verhalen die daarbij komen kijken van luisteraars. Ja, en die passie is natuurlijk terecht. Nou, dan hou ik die uh, aan. Oké. Okay. Dankjewel, uh, Timo. Graag gedaan, les. Ik heb ook hangen, Henk. Henk, goedenacht. Uh, dag, uh, rinder. Ja, rinder is het, toch? Zeker. Ja, <laughs> Wat is jouw mening over dit onderwerp? Nou, ik vind niet dat je leid aan parkeringsdrijf. Nee? Nee. Al oh, gelukkig. Dat is altijd wel iets waar ik voor vrees, hoor. Dat is toch een beetje het, het, het, het, het doembeeld wat boven de EO hangt? Ja, dat, dat weet ik. Maar um, als je met euthanasie zorgvuldig wil hoe gaan, dan zul je af en toe ook een uh, beetje gas terug moeten geven of tegen gas moeten geven of wat dan ook. Ja. Um, je moet het van alle kanten bekijken. Nou ja, plus dat, er zijn natuurlijk ook gewoon luisteraars die, die religieus zijn. En ik ben het zelf, dus dat, en, uh, ik vind zeg maar, wel, het wel de hele re religieuze aspect... maakt wel een heel belangrijk onderdeel uit van deze discussie... voor mensen bij wie dat een rol speelt in hun leven. Dat klopt, maar wat mij betreft kun je helemaal niet een onderscheid maken... tussen religieus en niet-religieus. Het is eigenlijk een heel ethisch vraagstuk. En uh, of de Bijbel daar nou zo'n duidelijk antwoord op geeft... dat is voor mij nog maar de grote vraag... Als de Bijbel al ergens een antwoord op geeft. en dat geldt zeker in het protestantisme. van zeer orthodox tot ultra vrijzinnig. en in die, die hoe kom ik hè? Oké. Okay. Uh, wordt er altijd een beroep gedaan op je eigen geweten. Ja. En uh, er komen allerlei voorbeelden voorbij. valt mij op, bijvoorbeeld iemand met een hoge dorslelie. had je geloof ik gemaild of zo. Ja. Ik ben blij dat ik leef. Ja. Uh, ik ben blij voor die uh, man, dat hij uh, daar blij mee is. Vrouw. Uh, vrouw. <laughs> Sorry. Wegeven niet. Maar het, het ligt natuurlijk puur individueel. Ja. En uh, naarmate de uh, techniek verder vordert, dus ook de medische techniek, zullen wij meer voor die vraag komen te staan, wel of niet euthanasie. En heel vaak is het toch zo, dat in ziekenhuizen in het algemeen, ...en een wetenschappelijke, dus universitaire ziekenhuizen in het bijzonder... ...maar tegen beter weten in doorbehandeld wordt... ...om de wetenschappelijke nieuwsgierigheid van dokter te bevredigen. Ja. En daar produceert niemand tegen. En drie vier, uur, drie, vier eeuwen geleden zaten we helemaal niet zo met die vraag. Maar nogmaals de techniek voordat en de farmacie voordat ...en de mogelijkheden voordat kom je meer voor die keuze. Ja. Ik sta, ik het. er staat ook nergens in de Bijbel of je wel of niet mag transplanteren: van nieren, of van harten, of van uh, lever. Dat nee. gaat ook met een heel groot gemak. Waarvan ik wel eens denk: uh, dienen wij daar de mensheid nou mee? Ik denk dat er een hele mensen rondlopen met een nier. Dat zegt niet meneer Van der Veen nou, Ik ben blij dat ik leef. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk meer de mensheid in het algemeen. Wij kunnen helemaal niet meer met de dood omgaan. Hoe bedoel je dat? Daar bedoel ik mee dat wij denken dat alles te genezen is. En dat bijvoorbeeld suikerziekten. Mensen met diabetes kunnen nu heel oud worden. Gelukkig. Daar ben ik heel erg blij om. Ja. Maar daar komen bijkomende ziektes bij waar ze weer aan dood gaan. Nou, dan, scher, dan grijpt de medische wetenschap daar ook weer in. En uh, die mensen worden ouder en ouder en ouder... en komen op een gegeven moment op een, op een punt terecht. Dat, dat, dat, ja, dat ze het leven niet meer de moeite waard vinden. Nee. Maar hoe sta, hoe sta jij daar dan in? Want ben jij op, op zo'n moment dus iemand die oud is en, en ernstig ziek... En, en niet meer ziet zitten? Wat, wat is dan jouw standpunt wat betreft euthanasie? Nou, dat is nogal handig. Ik vind dat dat ieders individuele keuze is. En dat iedereen moet handelen naar zijn eigen geweten... En ik vind dat het een stabiele vraag is. Dus niet een opwelling, maar een stabiele vraag. Van. Uh, uh, maak er maar een dan? Ja. Ik vind dat je dat dan moet honoreren. En jij haalt er nog alles de Bijbel bij en de religie bij. Laat ik dan nou maar eens iemand uh, citeren uit gereformeerde hoek. Dat is professor Dr. Kuitelt. Die is gereformeerd synodaal. Dat is niet de minst omstreden man. ...die is nogal omstreden in die gereformeerde kringen... ...omdat hij bijvoorbeeld dus gezegd... ...en we zitten ook in die medisch-ethische commissies... ...met, met, met Helene Dupuy... Uh, ...die is gezegd dat een verple verpleegkundige weigert... ...om mee te werken aan een euthanasie... ...dan knoopt ze de patiënt op naar haar eigen geweten. Ja. Uh, daar was ik het niet helemaal mee eens, trouwens. Want ik vind ook dat degene die euthanasie toepast... mag handelen naar eigen geweten. Maar nu iets anders... Als ik dat nog mag zeggen. Even kort dan. Nou, dit soort vraagstukken kwamen nooit aan de orde... toen hij in de vorige eeuw miljoenen soldaten de oorlog injoegen. Zelfs Duitse soldaten met de, koppel, de koppelriemen God meet uns. Ja. Dat gevoel had ik niet, dat God met hun was. Nee. En dan zie ik die christenen nooit voor tanks gaan liggen. Nee. Ik bedoel orthodox christenen die het allemaal zo heel zeker weten... Ja, maar goed, er gebeuren natuurlijk een hoop slechte dingen in de naam van God, hè? Doordat, dat mensen allemaal ophangen aan wat ze in, in God zeggen. Ja, maar oorlogen worden helemaal niet in de, in de naam van God gevoerd. En oorlogen worden eigenlijk ook helemaal niet gevoerd door soldaten. Die, die soldaten voeren die oorlog uit. Ja. Maar oorlogen worden gevoerd door politici. En dan hoor ik die enorme bezwaren niet. Nou, even op een rijtje. In de Eerste Wereldoorlog 12 miljoen en in de, in de Tweede Wereldoorlog 55 miljoen. Ja. En dan hoor ik nooit christelijke bezwaren. Nou, die, die zijn er wel. Maar dat, dat is echt. Op zich vind ik het wel interessant erover te hebben. Maar dat is wel echt een hele andere kant van het onderwerp dood. Dat is nog maar de vraag of dat een hele andere kant is. Want ik, als ik dienstvluchtig soldaat was geweest in die tijd. dan was ik gedwongen om anderen dood te schieten. Ja? Maar wat ja. heeft dat met euthanasie te maken? Alles. Waarom? Als ik de trekker overhaal. sta ik voor hetzelfde dilemma. dat ik een hele jonge gezonde vent van de tegenstander doodschiet. En als ik euthanasie pleeg op een patiënt die dat zelf wil... Ja. en die daar dus stabiel naar gevraagd heeft... dat wil zeggen al heel lang naar gevraagd heeft... dus niet in een opwelling naar gevraagd heeft... Uh, waar het einde ook van in zicht is... Vind ik, dan vind ik dat een veel gemakkelijker keuze. Ja, maar je, je schetst nu zelf al allerlei kaders rondom die euthanasie... want dat is toch juist het hele vraagstuk van... waar liggen dan die kaders van uh, een bewuste keuze, ondraaglijk lijden... Ik bedoel, dat kwam in het begin van de uitzending al een aantal keer terug. Iedereen kan natuurlijk ook in een opwelling eventueel zeggen van... hé, hey, ik heb er genoeg van. Of dat een week lang volhouden. Ja, maar zo kan ik in een opwelling in een oorlog een trekker overhalen. Ja. En zo kan ik in een, in een opwelling iemand reanimeren die dat helemaal niet wil. Als ik iemand reanimeer, speel ik ook voor God. Ja, maar oorlogsethiek is toch wat anders? Want dan gaat het over... Eh, dan neem je iemand anders leven van iemand die je helemaal niet kent. En, en euthanasie, dat, dat vindt altijd plaats binnen een omgeving van familie... Of vertrouwde. Ja, maar dat maakt ethisch helemaal niks uit. Je neemt een mens aan leven. Ja, maar bij het energie komt toch juist de eigen wil kijken. Van ik wil graag mijn leven beëindigen, terwijl dat in oorlog, eh, neem ik aan, niet het geval is. Nee, maar ik zei even oorlog als andere kant van de medaille. Van mensen die zich beroepen op de Bijbel en het geloof en noem maar op, religie, etc. Dan zei ik van dan, hoort mij, dan hoor je dat niet zo. En uh, dan hoor je die, die, dan hoor je amper bezwaren, terwijl het daar in de miljoenen loopt, soms ja. niet zelden. Oké, okay, nee, okay, dat punt snap ik. Als je zegt, gij zult niet doden en wel oorlog voert, dan dat, maar dat is, dat, dat daar zouden we. Ook daarmee, eigenlijk uh, draag je daarmee weer een hele reeks onderwerpen aan voor. Uh... Ja, ik wou daar nog één ding over zeggen. Er staat in de Bijbel ook nergens, gij zult tegen beter weten, in mensenlevens in uh, mensen in leven houden. Nee. En dat gebeurt. Ja, dat, dat zou dat je kunnen zeggen. Met bij pasgeborenen. Oh ja? Ja, gaan we eens kijken in de academisch Ziekenhuis. Bij, bij die prenatale uh, afdelingen. Daar ligt een derde van die kinderen. dat ligt daar gewoon dood te gaan. En uh, dat leidt daar. Wordt, uh, dat wordt wat met de morfine gedempt. En uh, dat ligt daar te leiden, omdat voor een deel de ouders er nog niet aan kunnen, dat het kind stervende is, of dat de arts er nog niet aan wil, of dat beide er nog niet aan willen. En dat is een hele belastende uh, afdeling voor verpleegkundigen. En maar er van, zijn, er van, zijn en toch en ook mensen. kinderen die daar uiteindelijk nog weer uitkomen die een heel mooi leven leiden? Ja, twee derde. Maar één derde houdt men toch onnodig lang in leven. Maar kun je op dat moment al inschatten wie die twee derde is en wie die één derde? Wat zeg je? Kun je op dat moment al inschatten wie die twee derde is en wie, welk deel die een derde is? Ja, maar die een derde weten ze heel zeker dat die doodgaan. Dan liggen zelfs kinderen zonder hersens. Misschien is dat duidelijk genoeg. Een vriendin van mij heeft er nu nog nachtmerries van uit de jaren negentig. Want die werkte in een ziekenhuis? Nee, die heeft op zo'n IT gewerkt voor kleine kinderen. Okay. En als je die verhalen hoort, dan is het net de hel en niet de hemel. Maar waarom houden ze die mensen dan in leven? Dat zei ik net, omdat de ouders er soms geen afstand van kunnen doen. En dan houden die artsen die kinderen nog uh, in leven. Maar dat houdt toch een keer op? Ja, het houdt een keer op. Maar waar jij niet bij stilstaat, Rensen, is dat artsen vaak in ethisch opzicht analfabeten zijn. Ja. En daarvoor hebben we een medische commissie. En dat zijn vaak helemaal geen artsen. Ja, maar wat is dan je punt? Mijn punt is dat er gewoon beroepsidioten zijn vaak. De artsen? Ja. Dat Niet is een... alle artsen. Er zijn artsen die uh, zo, zo opgaan in hun beroep... dat ze zich in ethisch opzicht, laat staan in religieus opzicht... afvragen, mogen wij zo lang doorbehandelen? Ja, omdat de uitdaging is van kunnen we misschien dat toch ooit nog fixen... Uh, beroepstechnisch gezien... In Natuurlijk. plaats van is dat leven nog iets waard? Ja, maar zelfs als ze het zeker weten. Dat, dat uh, wat ik noemde van die kinder it dat ik zeg niet eens waar dat was. Maar geloof mij nou maar. dat is waar. Dat wat, wat ik je zit te vertellen. Maar is, is dan, wat je zegt. die medische ethische commissie. Uh, uh, heeft hij daar niet genoeg zicht op? Of doet hij daar niks aan? Nee, die medische -ethische, medisch ethische commissies. die worden geraadpleegd. als de dokter er zelf niet meer uitkomt. Maar er is geen controle op de artsen. Nee, daar is geen controle op. Als ik naar een ziekenhuis ga en ik heb uh, terminaal longkanker, dan is er, ik, ik ben een alleenstaande man, ja. dan is er eigenlijk geen controle op uh, hoe lang ze met mij doorgaan tegen mijn zin. Nee, mocht jij zelf niet meer kunnen aangeven of je, of je wel of niet uh, nog door wil leven, bedoel je? Ja, of als ze mij uh, uh, uh, uh, een hele hoop hoop geven tegen in. En dat grijpt iedereen ook al aan. Ik bedoel, en die discussie wordt nooit gevoerd. van het stoppen met behandeling. En hoe lang je. Hoelang je door, wat, wat dat betreft kun je heel veel leren. En dat klinkt dus een luguber. maar van doodgravers. Want? Begrafenisondernemers. Nou, de laatste keer dat ik iemand er, naar het crematorium. dat is vlak bij mij. met mijn flat hier. Uh, heb moeten brengen. dat was een hele oude man van 85. Sorry, spreek me. En toen zei hij, die begrafenisondernemer, hij ziet er nog heel mooi uit. Ik was een beetje verbaasd en toen zei hij, we zien ze wel anders. Als je ziet wat we hier van het Academische Ziekenhuis Groningen aangeleverd krijgen, dan ziet er soms verschrikkelijk uit. Nou, en dat houdt in dat ik banger ben voor de dokter dan voor God. ja. En als we nog even een concreet geval erbij, doen, want je zegt net passieve, passieve euthanasie, dus het stoppen van behandeling, daar wordt niet zoveel over gediscussieerd. Dat was natuurlijk wel een discussie die heel erg opleidde naar aanleiding van Prins Frizo afgelopen weken. Ja. Uh, uh, hoe sta jij daar dan in? Uh, als we even het concreet geval nemen, Prins Frizo of, uh, of een ieder ander die, die nou in coma uitgesprek... ligt en niet van tevoren zelf gezegd heeft hoe die in dat geval behandeld zou willen worden. Ja, daar kan ik geen mening over hebben, want daar heb ik niet voor doorgeleerd. Uh, ik ben geen neuroloog. En maar is dat dan niet juist een ethisch vraagstuk? Nee, ja, dat is een ethisch vraagstuk. Maar op dat moment weten die dokters niet... hoe die prins Friesho uit die coma komt... of überhaupt uit een coma komt. Dat ja. kunnen ze niet voorspellen. Maar goed, die, maar, want jij zegt net zelf... Van, er zijn heel veel gevallen waarbij het eigenlijk al afgelopen is. Dat zou je ook over dit geval kunnen zeggen. Want het is heel onzeker of die ooit nog bijkomt... en of, of zijn leven dan nog iets waard is. Je zegt dat zelf... Het is heel onzeker, ook voor die dokters. Maar met iemand die terminale kanker heeft... dan gaan ze toch zeker weten dat hij de pijp uitgaat. Ik neem mezelf als voorbeeld. Niet dat ik kanker heb, of misschien heb ik het ook wel... maar het is nog niet, kanker is bij mij nog nooit gekomen. Ik hoop het niet. Maar stel, ik word daarvoor behandeld. En men gaat tegen beter weten... Nee, door, om de laatste medicijnen, de laatste mechemelkuren... of de laatste bestralingen nog eens uit te proberen... die dan meestal uit Boston komen... uit de Verenigde Staten van Amerika. Daar zijn ze allemaal geweest ja. op een congres. Dan uh, heb ik daar zelf ook niet zoveel meer over te vertellen. Maar het is, dan nog wel, het is dan nog wel een beetje de instelling van. zolang er nog een sprankje hoop is, moeten ze er toch wel alles aan doen. Ik bedoel, kijk, hun, hun instelling is dan misschien heel, heel technisch gezien. ze willen jou fixen, jouw lichaam zoals zij dat vanuit een medisch aspect bekijken. Maar uiteindelijk heb jij dan misschien wel weer een extra kans om, om nog te overleven. Als ze mij die hoop geven, dan zal ik die behandeling aangrijpen. Maar als ze mij tegen beter weten in die hoop geven... Ja, ja oké, okay, dus dan zouden ze duidelijk dan moeten formuleren. Wij weten zijn, ook niet of het lukt. Dan, nee, want hier valt me steeds in de reden. Dan zijn die dokters eigenlijk misdadig bezig. Natuurlijk willen dokters net zo lang doorgaan. Dokters willen doorbehandelen. En dat hoorde mijn moeder al. Ik had het niet willen vertellen, maar dat moet dan maar even heel kort. Mijn moeder was vrijzinnig protestant, lag in 1949 in een heel Rooms-Katholiek ziekenhuis in Nijmegen. En die nonnen hadden toen eindelijk het gevoel dat ze vrijuit konden praten. En die zei het toen al in 1949, mevrouw Van der Veen, wij maken zoveel dingen mee dat we tegen die artsen moeten zeggen, nou is het genoeg, u moet ophouden. En toen waren er nog lang niet de mogelijkheden die we nu hadden. Ja. Ja, dat is wel een heftig voorbeeld. Dat is een zeker een heftig voorbeeld, ja. En het waren nonnen. En die nonnen durfden pas tegen een vrijzinnig protestantse mevrouw, dat was mijn moeder dus, hun mening erover te geven. Want die hield haar mond wel. Ja. Oké. Okay. Dus je, je, moet, je moet ook de dokter in de gaten houden. Ja. En da daar geeft de Bijbel ook geen antwoord op. Nee, niet heel, niet heel praktisch. Nee. Maar goed, wat we dus zouden kunnen zeggen. De dokter zou ook eerlijk moeten zijn als hij als dus extra behandelingen, weet ik het waar, ziet in de wereld. Van nou, we kunnen het gaan proberen of niet. En dat de patiënt dan zelf zou moeten kunnen kiezen. De Bijbel heel goed leest, dan kun je er zelfs uithalen, dat niemand, dat niemand eraan gehouden is om iemand tegen beter weten in in leven te houden. Waar staat dat? Ja, precies, want daar was ik al bang voor, voor die vraag. <laughs> dat weet ik niet precies meer. Oké, okay, nou, misschien kunnen we daar nog een keer op terugkomen. Ja. Henk, uh, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw mening. Uh, jo. Wederom, altijd welkom. Jo. En, uh, en sterker jij. Dankjewel, hè? Ja, het is een heftig onderwerp. Daar <laughs> Doeg. Uh, dat was Henk. Even kijken, wat gaan we doen? We hebben nog niet, uh, we hebben niet zo heel lang meer. Ik stel voor. Uh, en, uh, ik ben de enige die mee akkoord hoeft te gaan, dus dat is makkelijk. <laughs> we doen nog even een klein beetje muziek en daarna nog een beller. En dan uh, is het uh, euro weer voorbij. We gaan even luisteren naar Jonathan Wilson. Hawk was a lake in the sand it was a grayish shade of blue spirits held desire wise they did admire the evening that we only thought we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 Jonathan Wilson met Desert Raven. We zijn uh, bijna aan het eind gekomen van het uh, tweede uur... dat we over dit uh, behoorlijk heftige onderwerp praten, euthanasie. Er komen nog steeds ontzettend veel uh, reacties binnen via de Twitter. Uh, over, uh, nou, veel mensen vinden het in ieder geval een hele boeiende discussie. En zijn ook erg betrokken. En uh, uh, Ook uh, wordt er op bellers gereageerd. De een is het wel mee eens, de ander is het niet mee eens wat er wordt gezegd. Ik krijg net nog een uh, mailtje van iemand die, uh, die moslim is... en die er ook vanuit zijn geloof in staat, die zegt... Je kozen ze ook niet voor wanneer je geboren werd of uh, hier op aarde werd geplaatst. Dus dan kun je ook snappen dat je de dood niet uitkiest. Nou, zo kun je erin staan als je, als je religie bij het onderwerp betrekt. En, uh, en andere mensen, die, uh, daar is religie weer helemaal niet voor, voor van toepassing op hun leven. Uh, er zijn nog veel meer mailtjes, maar als ik die allemaal voorlees... dan kom ik ook niet meer aan mijn laatste bellen toe. En dat is, en dat is ook wel eens even goed, een vrouw. Antoinette, nacht. Hallo, wat, met Antoinette. Wat, wat is dat toch dat vrouwen zo weinig inbellen? Daar moeten we wat aan doen. Vrouwen horen graag dat er naar ze geluisterd wordt. En als ik het zeggen mag, ik vind dat jullie vanavond erg slecht doen luisteren. Ja, is dat zo? Ja. ja. Nou, vertel waarom. Ik, nee, daar wou ik niet in. over inbellen. Oké. Okay. Ik bel in over het feit dat ik de indruk had, vooral uit het eerste gedeelte van uh, dit programma... Ja. dat wij ons als mens met z'n allen drukker maken over hoe een ander aan zijn eind wil komen dan dat wij ons druk maken om het te regelen hoe wij zelf dat wensen. Want? Wie van ons heeft beschreven waar, hoe ze behandeld willen worden... als er iets gebeurd is dat ze niet behandeld willen worden? Ik weet, ik weet niet uh, hoeveel mensen dat hebben gedaan. Dat, dat doen heel weinig mensen. Dat klopt. En dat kan wel hè bij die, uh, die verenigingen. Uh, Je kunt de... dat allemaal dus keurig op papier zetten. Je kunt dat officieel laten registreren... Doodgaan of doodsverlangens en uh, dus suicide, uh, euthanasie, vrijwillig uh, levend is een zaak van degene die daar dus mee bezig is of zich voor uh, over wil oriënteren en de mensen die hem of haar lief zijn. Ja. En voor diegene moet je het regelen en moet je duidelijk zijn en open. Dat moet je bespreken. Ja. Ja, want wat je net zegt, zo'n zo verklaring... dat geldt natuurlijk alleen maar voor het eh, gedeelte eh, euthanasie... wat wordt toegepast op mensen die zelf niet meer bij bewustzijn zijn... of daar een keuze in kunnen maken op dat moment. Je kunt toch je familie dus... Uh, je kunt dus uh, je, uh, bij je uh, papieren dus uh, uh, papieren inleveren. En dus laat je bij de notaris registreren, wat kan jou te schelen. Heb je het zelf nou, gedaan? Als dat nodig is, nee, ik ben ermee bezig. Maar het is moeilijk om dus alle punten dus duidelijk en kort weg te doen omdat het een heel uitgebreid formulier is? Nou, nee, het is geen uitgebreid formulier. Want je, maakt het, je, je schrijft je eigen doodsverlangens uh, op. in geval dat dit of dat je overkomt. Ja. Ze mij toch gaan reanimeren, hoewel ik daar dus tegen ben. en inmiddels stappen vonden genomen dat het duidelijk is. dan uh, moet ik, de, ik moet dat dus neerzetten. Ja, okay. want Ik kan dan niet meer praten, of weet ik wat, uh, nog wat erger. Ja. En, uh, maar. Daar, dat, dat is dus dat je je doodsangsten af gaat leggen. Want als je dat gedoe... Wat ik vanavond dus hoorde dat men, Ik hoorde alleen maar eenzaamheid van mensen. Dat hun eigen standpunt daarover... Dus met and, aan anderen willen we... Niet de laatste sprekers, maar in het begin. Okay. Dat ze dus de, ze ervaren eenzaamheid over het feit dus dat ze uh, er bang voor zijn. Moet het even kort houden, Antoinette. Komt en er je, moet, je moet het in je eigen kring zien te bespreken. Dat maakt ook... het. Het gezinsleven opener en volwassener. Oké. Okay. Antoinette, ik had graag wat langer met je willen bellen, maar de nee, tijd staat dat mij niet toe. Het is niet anders, het is goed zo. Bedankt voor jouw belletje. Oké, okay, dag. Dit is uh, het einde van dit uur over, uh, over euthanasie. Ik vond het uh, vrij heftig. Uh, iedereen bedankt voor het inbellen. En uh, nationaal gaan we uh, gewoon verder, maar dan met wat meer muziek. Tot zometeen.